7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. VVD-leider Zijlstra wil geen EU-referendum in Nederland. De koningin begint aan staatsbezoek Singapore... en tennisduo haase Sijsling in dubbelfinale Melbourne. Als het aan VVD-fractieleider Zijlstra ligt... komt er in Nederland geen referendum over de EU. Zijlstra reageerde in Pauw en Witteman... op het voorstel van de Britse premier Cameron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 De sterke toename is volgens Jordanië een rechtstreeks gevolg van bombardementen op dorpen en steden in het zuiden van Syrië. In het Zuidpoolgebied worden drie Canadezen vermist. Ze waren met een klein vliegtuig onderweg van de Pool... naar een Italiaanse basis in Terranova Bay aan de kust. Toen er een noodsignaal van het vliegtuig binnenkwam... gingen Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse en Italiaanse reddingswerkers op onderzoek uit. Het gebied waar het noodsignaal vandaan komt is bergachtig. Het zoeken naar de drie Canadezen wordt verder bemoeilijkt door sneeuw en harde wind. Bij de nationale IQ-test van BNN is filmregisseur Eddie Terstal... als slimste bekende Nederlander uit de bus gekomen. Hij haalde een score van 125. Veronder de recordscore die vorig jaar werd behaald... door presentatrice Dolores Leerwin. Die kwam boven de 150. Volgens BNN maakten 125.000 kijkers de test op internet... tijdens de tv-uitzending. Die kwamen op een gemiddelde IQ van 110.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 De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft als eerste club ter wereld... in één seizoen meer dan een half miljard euro verdiend. Het geld kwam binnen dankzij onder meer tv-rechten, sponsors... en de verkoop van shirts. Het blijkt uit de jaarlijkse lijst van rijkste clubs ter wereld... opgesteld door accountantsbureau Deloitte. Real staat al jaren bovenaan. Daarna komt FC Barcelona. Manchester United is derde. Bij elkaar verdienden de 20 rijkste clubs vorig jaar 4,8 miljard euro. Ajax valt net buiten de top 20. Amsterdammers verdienden in totaal 104 miljoen euro. Het weer blijft droog. Middagtemperatuur ligt rond de min 3. zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Morgen en zaterdag weinig verandering. Zondag gaat het dooien en dan gaat de winterse neerslag over in regen. ANWB ah, Verkeersinformatie. Zeker geen druk begin van deze donderdagochtendspits. Eén plaats waar het langzaam gaat, dat is de A28. Gezwollen richting Amersfoort tussen Hoevelaken en Amersfoort over 2 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rentsen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het komend uur de cijfers van Apple onder andere en de problemen bij kickboksschala's. En drie van de acht verdachten hebben zich inmiddels gemeld bij de politie... naar die ernstige mishandeling in Eindhoven. Op sociale media is een ware klopjacht ontstaan op verdachten... en daar zijn advocaten niet blij mee. Ik ben op vandaag, wat ik vandaag heb gezien en gehoord... ben ik blij dat hij op dit moment in de cel zit, ja. Ja, het ging als een lopend vuurtje gisteren... verspreiden zich de beelden van de groep jongens... die die 22-jarige jongen mishandelden in Eindhoven. als openden via sociale media een rare klopjacht. Maar het Openbaar Ministerie waarschuwt dat het niet uit de hand moet lopen. Nou, waar het nu op lijkt is dat er sprake is van een volksgericht. Dat mensen zelf voor politie en justitie spelen. En ik roep iedereen ook met nadruk op. Met klem roep ik iedereen op. Hou daarmee op en laat het werk over aan politie en justitie. Uiteindelijk, wij doen het onderzoek. Er zijn inmiddels ook drie verdachten aangehouden. En we doen ons best om zo snel mogelijk alle verdachten aan te houden. Drie van de acht hebben zichzelf inmiddels gemeld bij de politie. Het gaat om jongens van Nederlandse Komaf... die net over de grens in België in Turnhout wonen. Dus gaan wij naar correspondent Joris van Poppel. Joris, uh, we horen drie zitten vast. Hoe zit het met de andere vijf verdachten? Nou, die lopen nog uh, vrij rond in, uh, in Turnhout. Het gaat om uh, twee Belgen en zes Nederlanders, maar ze wonen allemaal in België. Het zijn, dat zijn Nedere belgen zoals dat dan wordt genoemd. In de omgeving van Turnhout, net over de grens. Uh, de politie die zegt dat ze weet waar ze zitten. De politie kan natuurlijk ook op, uh, op geen stijl kijken of op andere websites waar de namen op staan. Uh, maar de politie zegt ook: we hebben ze nog uh, uh, niet opgepakt. Zeiden ze me gisteravond, dus voor zover bekend, zijn ze nog niet opgepakt, die andere vijf. En waarom niet, Joris? Nou ja, de politie zegt natuurlijk dat ze of een officieel verzoek moeten krijgen daarvoor van het uh, parket, zoals dat hier uh, gaat, van het Openbaar uh, Ministerie in Turnhout. Uh, dat werkt natuurlijk allemaal ingewikkelder dan even een Facebook-profiel uh, uh, checken, want het is natuurlijk wel een internationaal verzoek. Dat loopt normaal vrij soepel, maar zo'n rechtshulpverzoek heet dat dan en een aanhoudingsverzoek. Die zijn gisteren gedaan door de politie van Eindhoven, hebben ze gisterenmiddag naar het parket in Turnhout gestuurd. Daar ligt het nu, het wordt bestudeerd, het wordt bekeken. Vooral ook omdat er minderjarigen bij betrokken zijn, dan zijn ze hier natuurlijk extra nauwkeurig. En vervolgens uh, zal het pakket opdracht geven... als het pakket denkt dat ze gearresteerd moeten worden... of als ze zich nog niet zelf gemeld hebben. Of dat kan natuurlijk ook nog, zoals de, de drie eerdere hebben gedaan. Dan zal het pakket opdracht geven aan de politie van Turnhout... om uh, ze wel uh, op te pakken en naar Nederland uh, te brengen. Maar ja, voor zover bekend is dat nog niet gebeurd. Nee, dan hoorden we net uh, de advocaat van een van de verdachten die al vast zit. En hij uit zijn zorgen, zegt eigenlijk dat hij blij is dat die jongen in de cel zit op dit moment. Mm -hmm. um, want die jongen stonden gisteren met name toename op websites zoals Geen Stel. Hun identiteit is bekend. Jij um, was in Turnhout. Hoe is daar gereageerd? Ja, ik ben in een sportschool geweest waar drie van de uh, verdachten uh, trainden. En ja, daar zijn ze ook heel verbaasd natuurlijk. Daar begrijpen ze niet uh, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, ze zeggen dat het waren, dat waren rustige jongens. Ze deden aan uh, krachttraining. Ze waren wel vrij breed, maar nooit agressief geweest. Ze deden niet aan, nee, de, deden niet aan vechtsporten, mocht dat er iets mee te maken uh, hebben. Uh, ze, ze weten het daar eigenlijk ook niet. Ze zoeken ook zelf naar verklaringen. Uh, ik heb een quote opgenomen van uh, uh, een trainingsmaat uh, van hem... Uh, ja, die het ook niet weet. Het is waar met veel mensen. Het is een beetje groep, groepsdruk. Is. Want als bijvoorbeeld één bent op de slide, dan gaat de ander ook. En misschien als je een beetje alcohol op hebt, dan staat je dan een beetje laat gaan. En zo is het dus erger geworden dan het al was eigenlijk. Ja, ze zeggen natuurlijk ook dat het allemaal geen excuses zijn. Ze zeggen ook, deze trainingsmaat vertelde me ook... dat hij nog contact heeft gehad uh, eergisteren met uh, een van de jongens... en die uh, met een van de verdachten dat hij enorm veel spijt heeft... huilend aan de telefoon uh, kwam, ook bang was... Uh, omdat er veel media al voor zijn deur stond... Uh, en die dus herkend was op Facebook. Uh, ja, spijt dus van die verdachte tegelijkertijd moet je dat ook wel met een klein korreltje zout nemen natuurlijk. Want het incident was al van drie weken geleden. En ja, die spijtbetuiging die komt ook pas nadat het filmpje ja. online is gezet natuurlijk. Mm -hmm. ja, goed. Vo voorop, hier is natuurlijk nog groot nieuws, hè. Joris. Voorop de Telegraaf staat nog maar weer eens die foto, die groepsfoto... met weliswaar zeer smalle balkjes over de ogen van de ja. jongens. Is het ook groot nieuws in België? Uh, ja, zeker. Het was hier op alle, het was hier op alle, uh, alle media gisteren natuurlijk, ook in de, in de kranten. Ik zal heel even kijken naar de Belgische Telegraaf... Heb ik hier liggen, als je even wacht? Daar staan ze ook op de voorpagina. En ik check even. Uh, ja, daar staat een artikeltje op de voorpagina. En een uh, foto die erbij staat. En ja, Deze heeft vrij grote balkjes, uh, kan ik je zeggen. Uh, dus ze gaan er hier iets uh, prudenter mee om. Uh, deze krant in ieder geval. Uh, die foto zonder balkjes heb ik hier ook nog nergens uh, gezien. Dat zou je wel kunnen zeggen. Maar ook hier uh, ja, vinden mensen een schokkend filmpje. En is het nieuws. Joris van Poppel, onze correspondent in België. Dankjewel, Joris. Koningin Beatrix is begonnen aan haar tweede staatsbezoek van deze week. Maandag en dinsdag was ze samen met prins Willem-Alexander... en prinses Maxima nog in Brunei. De komende twee dagen is het gezelschap in Singapore. Vanochtend werd koningin ontvangen door de president van Singapore... Tony Tan Keng Yam. Het protocol was niet veel anders dan afgelopen maandag in Brunei. Een militaire kapel die speelt, de vlaggen in top en een staatshoofd dat op zijn collega uit Nederland staat te wachten. De erewacht die geïnspecteerd wordt. En natuurlijk het spelen van de volksliederen. En zoals het dan hoort, eerst dat van het inkomende bezoek. De ambiance was wel anders. In Brunei een sultan voor zijn immense paleis met 2000 kamers. waarvan sommige zo groot als een voetbalveld. en een oprijlaan waar ze in Disneyland jaloers op zouden zijn. Toen moest de koningin ook een paar honderd handen schudden. van veelal familieleden van de sultan. Nu was ze in een paar stappen binnen. En binnen de audiëntie met de president. en ook een ontmoeting met de premier. in het presidentiële paleis. dat nog stamt uit de Britse koloniale tijd en waarschijnlijk kleiner is dan de garage van de sultan van Brunei. De inzet is wel hetzelfde. Aanhalen van de banden en dan vooral de economische. Want ook Singapore is nog steeds booming business. Het land is niet veel groter dan de Noordoostpolder... maar er wonen en werken wel 5 miljoen mensen. En het is een steeds groter probleem om daar ruimte voor te vinden... en goed voor te bouwen. Nederlandse architecten en ingenieursbureaus zijn daarom meegereisd om te laten zien wat zij te bieden hebben. Het water en vooral de afvalwatering is een zorg... en ook daarbij willen Nederlandse bedrijven graag helpen. En Nederland is al goed vertegenwoordigd. Er werken en wonen 5000 zogeheten expats... en zo'n 300 Nederlandse bedrijven zijn hier actief. Nederland is na Amerika zelfs de grootste investeerder in het land. En Singapore groeit nog steeds en is zelfs de snelst groeiende stad in Azië... En daar wil Nederland graag aan meebouwen. Vanuit Singapore was dat Menno Topoverleg is er vandaag over het... Kickboksen. Heeft namelijk een behoorlijk imago-probleem. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kvaks. Kleine 15 kilometer file. Zo. Twee, twee, ja, echt, echt, echt druk kan je die niet noemen. Twee zaken die opvallen. De A6-werkzaamheden vanaf Emmeloord naar Ledenstad... bij de Ketelbrug staat 2 kilometer. En er gebeurde een ongeluk op de A27 vanaf Utrecht naar Gorkum. Daardoor in de file tussen knoppen en de Rijnsweert en Lunetten 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo dadelijk de cijfers van Apple en het verhaal over uh, de kickbox-gala's. -kickbox We gaan eerst eens eventjes schaatsen. Meino Remmers. Ja, er wordt nu druk even gekeken naar de voorbereidingen. Parkeerterrein, hoe zit het allemaal? Telefoonnummers erbij. Achter ons druppelen de vrijwilligers binnen. De oranje gewatteerde overals liggen klaar, net als het proviant... We hebben een groen overal aan, zie ik. Het oh, is lekker warm, een ja, skibroek. Wat gaat u doen dan? Nou, ik ga een beetje overal langs en uh, de financiën een beetje in de gaten houden. Ook, dat is ook heel belangrijk ja. voor de IJsclub natuurlijk. Ja, zeker, want uh, dat moet toch allemaal goed geregeld worden. Het wisselgeld moet op een plek komen en uh, de stempels moeten op een goede plek komen. Dus dat, uh, dat staat hier. Ja. Ja, dus en, uh, overal zit, ligt een uh, routekaartje om uh, te kunnen zien waar je uh, langs moet. Dus uh, we hebben het ook op Twitter gezet, kun je het goed zien waar je langs moet. Dat je niet verdwaalt. En Wanderperveen. Uh, heel... In Wanderperveen. Wander waarom zit een mens bij de ijsclub eigenlijk? Hoe kom je daarbij terecht, van jongs af aan? Nou, nee, daar word je voor gevraagd als uh, bestuurslid. En ja. uh, dan zeg je ja of nee. En ik en, heb maar waarom jaren... doet u? Ja, waarom? Nou... Uh... u zo'n schaatsster... Uh, ik hou van schaatsen en dat is nog wel eens wat lastig als je in het bestuur zit. Want als er dan schaatsijs is, dan ben je het meestal ja, aan het Ja, dan ben je aan het regelneven. Ja, ja, dan ben je aan het regelneven. Dan ben je met draaiboeken bezig, net als Jans, ja, met zijn rode muts op. Samen met Jans meestal. Ja, zeker. Ja. Dus, dan uh, komt er van schaatsen helemaal niks. Dan komt er helemaal niks van schaatsen. Maar het is wel superleuk om zo'n dag te organiseren. Je krijgt zo'n kick. Mensen zijn zo blij als je uh, zo'n tocht organiseert. En uh, nou, dat is gewoon fantastisch om daar... Uh, je energie in te stappen, dan krijg je zelf ook energie van. Wat doen jullie nou in de zomer? Want dan is dit clubhuis er ook. Hebben jullie dan nog gezellige bijeenkomsten? Uh, nou, ben je daar wel een heel jaar mee bezig eigenlijk? Uh, je bent er echt midden in de zomer niet mee bezig. Maar uh, zoals in, uh, nou, als we dan 80 hadden hebben in het voorjaar... dan is het een groot feest voor alle vrijwilligers die we uh, hebben. Die ons allemaal helpen. Verkeersregelaars, dubbele punt, ieder op zijn plek noemen. Speciale instructies, Sjaki en Niek Stuk, Nieuwe en Oude Venenweg Niet de Oude Venenweg opsturen, doorleiden naar land van Bart van den Berg. Daar parkeren, uitroepteken. Dat soort dingen. Dat soort dingen, ja, dat zijn de instructies die Jans uh, straks aan de verkeersregelaars vertelt. Ja. En aan de mensen op het parkeerterrein. Hier, catering, acht uur instructie, geld wisselen met kaartverkopers mag, maar uitsluitend wisselen en niet uit de kassa pakken of in de kassa leggen. Geen vermenging van de geldstromen. Goh, dat is, dat is belangrijk. Ja, geen vermenging ja van... dat is wel belangrijk voor de penningmeester. Ja, ja. Nee, dat moet je eens in Europa eens uitleggen. Ja. Nou, dat uh, kunnen wij hier prima, hoor. Ja? Ja. Levert het wat op? Zo'n toertocht, is, het, is, dat, is dat lucratief? Uh, dit levert wel op, maar uh, dat hebben we ook nodig. Want uh, als je normaal uh, geen schaatswinter hebt, dan, uh, dan hol je in je begroting... Dan heb je alleen maar het kosten. Ja. ja, dan heb je alleen maar kosten. En, uh, dus, uh, we zijn heel blij. Vorig jaar hadden we drie tochten. Nu hebben we een tocht. Ja, wat, we zijn levert vol... dan op? wat levert dat dan op? Ja, dat, dat is nooit uh, exact te zeggen. Het nee. ligt aan het aan... Lang niet, lang niet, lang niet. En uh, het ligt ook aan het aantal betalende bezoekers. Want uh, uh, daar maken we ons wel eens zorgen om. Je maakt, doet heel veel moeite met vegen, machines repareren. Uh... Ja, die staan hier in de loods. Ik zag ja. zelfs een kwad staan en zo. Dat ja. moeten jullie allemaal zelf hebben. Ja. Uh, en is het moeilijk om sponsors te vinden voor zoiets? Wij hebben absoluut geen sponsors. Nee? Ik nee. zie allemaal plastic tassen die allemaal hetzelfde zijn? Van een... Ja, die, geven, uh, die stellen tassen beschikbaar. Oh, ja. dat, geen dat geld? Dat, Nee, geen geld, maar dat maakt ook niet uit. Uh, we doen het met plezier, maar het is ook mooi dat je de vrijwilligers een feest aan kunt bieden. Ik zie de skibroekjes aan. Ja, de warme schoenen aan, want we zijn vandaag ook heel veel buiten in de kou. In Wannepenveen. Ja, en Prachtige lampen. omgeving. Zien we nog niks van. Het is nog donker. Alleen het witte licht van de, de lampen van de ijsbaan zijn aan. En uh, nou ja, de vrijwilligers lopen binnen. En dadelijk komen de eerste schaatsers. Hè. Dat zijn de fanatiekelingen. Die komen om half negen. Hè. Die echte, Ja, hè, die, die echte. Die gaan hier die echt oude, hier, oude, hè, die, hier omkleden. En uh, zitten wachten tot ze eindelijk... Uh, ja, bij dan gaan ze erop, hè. Ja, negen uur van start. We moeten nog even wachten. Want het is pas tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is vandaag in Amsterdam breed overleg over de toekomst van het kickboksen. Sport moet vooral bij jongeren uh, populairder worden, maar is ook al heel populair. Maar het kwam wel regelmatig negatief in het nieuws. Vooral omdat de politie moest ingrijpen bij uit de hand gelopen kickboksgala's. galas En ook de beschuldiging dat kickbokser Badahari, een zakenman, heeft mishandeld... stelt de sport in een kwaad daglicht. Op de bijeenkomst vanmiddag worden plannen besproken om de sport veiliger te maken. En dat vinden ze dus op een kickboksschool in Arnhem een heel goede zaak training in een sportschool in Arnhem. Er staan hier zo'n 10, 12 jongeren tegenover elkaar. Met uh, bokshandschoenen aan en uh, bescherming bij de onderbenen. Mag ik even storen jongens in de training? Hoe heeten jullie en hoe oud zijn jullie? Ik ben Alek, ik ben 14 jaar. En ik ben uh, Jaap en ik ben ook 14. Waarom kiezen jullie deze vechtsport? Om mijn agressie eigenlijk een beetje kwijt te kunnen op deze manier. En uh, dat lukt zeker. En waarom, waarom wil jij graag kickboksen? Nou ja, ook gewoon omdat sport leuk is en... ook om agressie ja, te kunnen uiten en kwijt te raken. Nou noemen jullie allebei het woord agressie, hè? En heel veel mensen zullen denken bij kickboksen... Dat, dat is niet pluis daar, hè? Wat vinden jullie daarvan, van dat beeld over kickboksen? Uh, nou, eerlijk gezegd, in het begin dat beeld ook. Want uh, mijn ouders zelf ook, kickboksen is geen... goede sport, maar uiteindelijk... ben ik er toch gewoon een keer gaan kijken. En uiteindelijk zijn mijn ouders ermee akkoord gegaan. En die vinden het nu ook echt prima. En, en buiten deze zaal ben je niet zo agressief? Nee, nee, nee. Buiten ben ik hartstikke netjes, hoor. dus... Uh... Yo! Oké. Okay. Na die rechte directe maak je een switch hoge trap links. Ja? Probeer het maar. Switch hoge trap links. Ga je gang. Go! Christa Fleming, uh, je was uh, Nederlands kampioen. Europees kampioen, wereldkampioen. Je traint deze jonge kinderen tot een jaar of 16, hè? Ja. Leuke kinderen, terwijl toch ook... het het beeld is dat er veel tuig op afkomt op deze sport. Ja, dat is inderdaad het beeld wat uh, met name geschetst wordt in de media. Ook natuurlijk naar aanleiding van wat er gebeurd is uh, met Baddahari. Ja, en toch is het niet in, op elke sportschool het geval. Maar wat is dan nou het probleem met dat uh, kickboxen? Het, het, het brede probleem bij kickboxen is dat we niet gereguleerd zijn. Dus er is niet één bond, er is geen orgaan. We zijn geen erkende sport bij NRC-NSF, helaas. Want anders hadden we Olympische Spelen kunnen meedoen. En dat betekent dat het eigenlijk een beetje een zooitje is. En wat moet eraan gebeuren? Er wordt vandaag in Amsterdam over vergaderd. Wat vinden jullie vanuit de sport dat er moet gebeuren? Nou, ja, Wij willen uiteraard dat het wel gereguleerd wordt. Dus dat betekent dat er een bond moet zijn. Er moet een onafhankelijk orgaan zijn dat controleert. Er moeten juiste mensen aan de top of in het bestuur zitten. En die moeten er ook gewoon voor zorgen dat als er iets aan de hand is... dat er ingegrepen wordt, dat de mensen gewoon gedisqualificeerd worden... of niet meer mogen komen. En waarom gebeurt dat dan niet? Ja, dat is precies um, het probleem. Omdat omdat we nu gewoon met allerlei eilandjes te maken hebben. En er zijn verschillende bonden. En er is, de overheid heeft nooit ingegrepen, heeft het gewoon laten gebeuren. Vandaag wordt er dus uh, over vergaderd in Amsterdam. Stel dat er nou weer niks oplevert. En dat die gemeente weer uh, gala's gaan verbieden en dat het weer negatief in de publiciteit komt. Wat betekent dat voor de sport? Ja, dan uh, ik, weet ik het niet meer. Maar dan ben ik wel heel bang dat, er een keer, dat het een keer helemaal verkeerd gaat. Want zolang er nog kleine kinderen in een kickboxring staan en met elkaar knokken... en zolang dat nog goed gekeurd wordt, zolang er nog steeds ouders aan de zijkant staan te schreeuwen van uh, schoppen... dan gaat het een keer mis. En dan gaat er gegarandeerd een keer een kind uh, iets gebeuren. En dan is het te laat, want dan wordt alles natuurlijk afgestraft. En dat willen wij uiteraard tegengaan. Er moet iets gebeuren. Maar het wereldkampioenen kickboksen Christa Fleming hoorde u in een bijdrage van ringkamer. Straks na acht uur spreken we met de burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn, Daar vielen twee jaar geleden drie gewonden tijdens een kickboxschade. Het is uh, zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We nemen u mee naar de cijfers van Apple. Analisten rekenden op de eerste winstdaling in tien jaar voor het bedrijf. Ze waren vooral bang dat de nieuwste iPhone... De iPhone 5, minder verkocht dan verwacht. In de koers van het aandeel, Apple zakte daarom de afgelopen maanden... van zo'n 700 dollar naar 500, bijna 30 procent. Flinke daling dus. Maar Apple heeft juist heel veel meer iPhones en iPads verkocht. Zei het dat uh, er minder aan verdiend hebben. De kwartaalwinst bleef steken op ruim 13 miljard dollar. En dat is uh, net zoveel als vorig jaar. Jos Versteeg, analist van Theodor Gielissen. Goedemorgen. Is de neergang Jos van uh, Apple bij Apple hiermee voorkomen? Of um, zijn dit toch de eerste tekenen van wat verval bij het bedrijf? Ja, het lijkt er wel enigszins op dat er wat verval is. Die, dat die winst lager was, dat zeg je inderdaad duidelijk, dat het komt vooral doordat dat ze een nieuwe producten hebben ontwikkeld. He? Een, een nieuwe iMac die platter is, een nieuwe iPhone 5 die langer was en een nieuwe iPad mini die kleiner was. Maar ja, dat is nou niet echt innovatief platter, langer en kleiner. <tien> Rach嘆: iedereen zit te wachten op een, een, een mooi nieuw product, bijvoorbeeld een, een, een, een, een, een, een, een Apple TV. Ja. Ja, en, en eh, als het gaat om de iPhones, ook een iets goedkoper product, hè, begrijp ik. Ja, zeker. Kijk, de groei zit vooral in opkomende landen. China, Vietnam, Indonesië, dat soort landen. En ja, daar is een iPhone toch veel te duur. En Samsung, die, uh, ja, die, die, die maakt ook heel veel telefoontjes en zelfs veel meer uh, galaxies bijvoorbeeld dan de iPhones verkocht worden. Dus het volume is groter. En dan kunnen ze ze tegen lagere kosten maken. Dus ja, ze zijn... Als je ze kijkt, de look en feel is echt concurrerend. Dat is een prachtige telefoon, licht, mooi groot scherm, functioneel. En dan toch een stuk goedkoper. Ja. Zeker in die landen is dat erg verleidelijk. Dus ze verliezen dus ja, en Worden ze nu ingehaald door het eigen succes of het eigen imago? Van uh, ja, gaf het, ja. Al, gaf het al aan. Ze moeten met iets nieuws komen. Ja, nou ja, kijk, dat, dat zie je wel vaak bij uh, die mobiele telefoons. Die ik volg, die maakten flink aantal jaren. En ik heb uh, continu een andere leider gezien. Hè. Nokia was het, Ericsson is geweest, Motorola is geweest... En eigenlijk hield iedereen er ook wel rekening mee dat het succes van uh, Apple uh, heel waarschijnlijk kortstondig is. Ja. Er waren berichten dat, uh, want deze cijfers zijn op zich uh, nog goed als je kijkt naar wat er verwacht ja. was. Hè. Ja. Uh, een bericht in de Wall Street Journal eerder dat Apple bijvoorbeeld uh, schermbestellingen van de iPhone 5 zou hebben gehalveerd. Wat heeft Apple gezegd over de verwachtingen? Ja, daar hebben ze inderdaad in de conference call over gesproken. En ze zeggen van ja. Ga daar niet te veel op af. Want Apple koopt bij heel veel producenten in Azië in. En ze hebben eigenlijk voortdurend het afgelopen jaar problemen gehad met leveringen. Dat ze gewoon te weinig onderdelen kregen. om al die iPhones ook te kunnen leveren. Dus dat was hun probleem. Dus ja, ze hebben natuurlijk heel flink overbesteld. Dus het hoeft nog niet echt te zeggen dat er nou echt bijvoorbeeld een tegenvaller zit. bij de productie of de verkoop van iPhone 5. Dat, dat, hij zegt, daar dan moet je niet op echt op afgaan. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Dat, ja. is, uh, dat zijn gewoon echt uh, af en toe geruchten die de kop opsteken. Daar schiet je niet zo heel veel mee op. Nee, maar hebben ze zich uitgesproken over de toekomst? Ja, zeker. En daar zat eigenlijk ook een, echt een flinke tegenvaller. Ze zeiden dat uh, de winst in het lopende kwartaal, dat heet dan bij Apple het tweede kwartaal, met 21% ongeveer daalt. En toen was er ook nog een discussie over ja, hoe ze nou die verwachting geven. Vroeger zeiden ze, we geven een conservatieve puntschatting, zoveel omzet en zoveel winst per aandeel. En nu gaven ze een heel lang verhaal van, van ja, over wordt de omzet ongeveer en bij die marge en dan kon je dan uitrekenen dat die winst per aandeel dus met 21% dit kwartaal gaat dalen mm. en de markt ja die hield toch wel rekening met een kleine daling van ongeveer 5% dus ja het wordt dan tegen het einde van het jaar wel beter kijk die druk die marge te vooral omdat dat je hoge productiekosten hebt bij die nieuwe uh, apparatuur in ja, ja. de verloop van tijd te leren zitten en dan, wordt die, dan gaat de marge wat omhoog dus waarschijnlijk wordt het later in het jaar allemaal wel wat beter maar ja ze hebben forse concurrentie van Samsung. Ja en Samsung komt vrijdag met cijfers. Gaat die dan met hele goede cijfers komen? Ja, ze hebben wel een indicatie gegeven dat het uh, heel hard gaat bij Samsung. En als je bijvoorbeeld vergelijkt de introductie van de iPhone en hoe snel uh, uh, Samsung zijn uh, uh, uh, hele grote volumes heeft gekregen met de, de Galaxy 3, nou, dan heeft Samsung op dit moment het momentum mee. Dus ze groeien gewoon sneller. Analyst Jos Versteeg, hartelijk dank Tot je ding. Goedemorgen. Dag.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 Ontdek ook het verrassend scherpe lease-tarief van de Volvo S60 op VolvoCars.nl. Radio 1, het NOS-journaal. De VVD wil geen EU-referendum in Nederland en koningin aangekomen in Singapore. Goedemorgen, half acht, ik ben Doral meegens. De VVD zal niet meewerken aan een EU-referendum hier in Nederland. In Pauwen en Witteman reageerde fractieleider Zelstra op het referendum over de EU dat premier Cameron wil houden in Groot-Brittannië. Zelstra vindt dat het parlement zelf beslissingen moet durven nemen. We hebben een representatieve democratie. Dan moet je als politici ook zelf de verantwoordelijkheid nemen. Dan moet je ook de ballen hebben om te zeggen... wij vinden dit belangrijk en daarom stemmen wij voor... Of als je tegen wil stemmen, stem je tegen. Dat moet je nou zelf doen. En dan moet je niet de bevolking gebruiken als excuus... om een eigen oordeel uit de weg te gaan. PvdA-leider Samson staat daar anders in. Hij durft zo'n referendum over Europa wel aan in Nederland. In Nieuwsuur zei hij dat bijna alle Nederlanders... voor het EU-lidmaatschap zijn. Nou kijk, als je de vraag voorstelt in of uit Europa... dan stemt zelfs de SP voor uh, Europa. Want die willen niet eruit. Ik geloof dat er maar één partij in het land is die dan zegt... nou, uh, laten we het boeltje maar oppakken. De PVV. De PVV. De, eigenlijk is dat niet een... een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 In Almelo is een buschauffeur zwaar mishandeld door een verwarde man. Uh, waarschijnlijk verkeerde die man in een psychose, zegt Connection. Wij krijgen te maken met een. Uh, een, een... De ernstige verwarde man die in de bus zat, die heeft uh, daar nogal stampij gemaakt. Die is helemaal uh, door die bus heen gegaan. Op dat moment heeft de chauffeur van ons, 58-jarige chauffeur, die heeft een noodoproep gedaan. Uh, politie is opgeroepen, die is uh, onderweg gegaan. Maar de politie in Almelo was er niet op tijd. De verwarde man werd uiteindelijk overmeesterd door omstanders en door een andere buschauffeur. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.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 Lemp leed al lange tijd aan longkanker. Hij was 83 jaar. Bij de nationale IQ-test gisteravond van BNN... is filmregisseur Eddie Terstal uit de bus gekomen als slimste bekende Nederlander. Hij had een score van 125. Terstal over zijn deelname. Ik vond het best wel spannend. En ook alle dingen die ik niet goed dacht te kunnen, kon ik ook niet goed. Zeg maar de logica en het rekenen. Ja, maar als jij nou iemand die deze test zou gaan doen een tip zou moeten geven... wat zou dat dan zijn? Niet meedoen. Nee. Niet meedoen. Nee. Ik noteer hem. Eh, ik wil toch heel graag een applaus voor de IQ-testwinnaar van 2013. En de Volgens BNN maakten 125.000 kijkers de test op internet. En die kwamen op een gemiddeld IQ van 110. Koningin Beatrix is aangekomen in Singapore voor een staatsbezoek. Beatrix is het eerste Nederlandse staatshoofd dat Singapore bezoekt... sinds het land in 1965 onafhankelijk werd. De koningin en haar gezelschap werden ontvangen door de president en de premier. En ze zullen vandaag nog langsgaan bij verschillende bedrijven... en dan de dag afsluiten met een staatsbanket. En op de Open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne... hebben Robin Haas en Igor Seisling de finale in het dubbelspel bereikt. Ze versloegen de Spanjaarden Granoyer en Lopez in twee sets.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 Dit start met sneeuw vanuit het westen. Later op de dag gaat er de neerslag over in regen. A, ah, en de informatie en Een late spits. Hij komt zeer schoorvoetend op gang. Bij elkaar zo'n 40 kilometer file. Twee zaken die opvallen. De A6, Emmeloord richting Lelystad. Werkzaamheden bij de Ketelbrug. Er staat file vanaf de afrit Urk, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum. Vijf kilometer tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunetten. De linker rijstrook is dicht.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. André Meijnema praat ons zo bij over de wankelende SNS-bank. U leest er al over op onze website nos.nl. Maar eerst naar een verhaal dat u misschien kent. Heeft toch... Over heeft gehoord. Zeven jaar heeft de Française Florence Cazès erop zitten in een Mexicaanse gevangenis. En ze moest nog veel langer, want ze was veroordeeld tot 60 jaar, wegens ontvoering. Nou, gisteravond bepaalde een hof, Mexico, dat ze onmiddellijk moest worden vrijgelaten, omdat ze geen eerlijk proces heeft gekregen. De kwestie leidde tot een verstoorde relatie tussen Frankrijk en Mexico. We gaan naar Parijs, naar correspondent Ron Linker. Ron, fris ons geheugen nog even op. Hoe zat het ook alweer met deze zaak? Het is ongelooflijk hoeveel aandacht ervoor is hier op de Franse televisie. Jullie draait over uren. gisteravond. De hele avond ging het over deze Florence Cassès, of Cassé, zoals ook al wordt gezegd. En nu weer, straks wordt zelfs haar aankomst hier in Parijs om drie uur live uitgezonden. Het is ook een verhaal dat zich laat vertellen als een soort speelfilm. De vrouw die in 2005 werd opgepakt door de Mexicaanse politie, want haar toenmalige vriend was lid van een drugsbende. En samen zouden zij mensen gegijzeld hebben voor losgeld. Ze werden gearresteerd door de politie, een nacht in een cel gezet en een dag later reed de politie ze dan weer naar die plek waar ze woonden... waar de gegijzelden toen ook waren. En ze hadden alle tv-camera's uitgenodigd... want live werden toen die gijzelaars be bevrijd... en ook nog een keer die twee gearresteerd. Cassé heeft altijd gezegd dat ze onschuldig was... dat ze niet wist dat haar vriend ja, zich inliet met dit soort praktijken. Verliefd geworden dus op de verkeerde man, zou je kunnen zeggen. De Mexicaanse rechter veroordeelde haar toen tot 60 jaar cel... Ja, en nu dus vrijgesproken. Um, Lara zei het net al, want het ging het een en ander mis in die rechtszaak. Wat, Wat is er niet goed gegaan? Nee, al die tijd heeft haar verdediging gezegd dat ze geen eerlijk proces heeft gekregen. En dat argument dat heeft toch de doorslag gegeven in Mexico. Want in, in Frankrijk vinden ze al lange tijd dat in Mexico geen uh, onafhankelijke rechtsstaat bestond. Dat is allemaal veranderd toen een nieuwe president daar aantrad. En die heeft ook een van de rechters in de Mexicaanse Hoge Raad vervangen. De raad bestaat uit vijf leden. Drie van hen vonden gisteravond dat haar rechten fundamenteel geschonden waren. Dat ze dus onmiddellijk moest worden vrijgelaten. Dat ze bijvoorbeeld ook geen, ja, geen bijstand had gekregen destijds van. De Franse ambassade in Mexico. Nou, voor Cassès' moeder maakt het allemaal niets uit. Ze ontplofte simpelweg van vreugde toen ze het nieuws hoorde. Voor mij is het suspens tot aan einde. Het is maar het tellement. Ik explose van joie. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is fabuleus. Ik pleure. Ik weet niet of ik moet huilen of lachen, al dus moeder Cassès. Het opvallende is dat de Mexicaanse Hoge Raad zich dus niet heeft uitgesproken over de vraag of ze onschuldig is. En dus zag je dat familieleden van die gegijzelde bij haar vrij. Haar nariepen haar busje, moordenaar. Tja, uh, waarom neemt Frankrijk deze zaak trouwens zo hoog op? Er zitten toch wel meer Fransen in de buitenlandse gevangenissen? Ja, absoluut er zitten heel veel Fransen in de buitenlandse gevangenissen. Maar het, ten eerste omdat men in Frankrijk gelooft dat deze vrouw onschuldig is. Althans, geen 60-jarige celstraf verdient. Het is waar, uh, president Sarkozy heeft zich openlijk ingezet voor haar zaak. En nu is het straks zijn opvolger Hollande die haar. Op het Elysée-Parijs zal ontvangen Hollande die gisteravond ook de Mexicaanse justitie bedankte. Ik heb ook een erkenning voor de Mexicaanse justitie, want ze heeft het recht laten We hebben de beste relaties die het mogelijk is om te etableren. Florence, u bent de welkom in uw land. Ja, we hebben de beste relatie op dit moment met Mexico. Nou, dat is wel eens anders geweest. De Fransen hebben zware diplomatieke druk uitgeoefend op Mexico... om cassé een nieuw proces te geven. En dat ging heel ver, hoor. Want vorig jaar bijvoorbeeld was Frankrijk voorzitter van de G8... en Mexico zou dat stokje overnemen. Normaal is daar een, een plechtige ceremonie voor met vriendelijke woorden. Vorig jaar helemaal niets. Achter de schermen werden documenten uitgewisseld en dat was het. Dat soort dingen hoeft niet meer. Het boek Cassé kan dicht. Nu nog wachten op de film. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. Sport dan nu. Tom van Heck. Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, Tom. Haasen uh, en zijsling in de ja. finale van de Australian Open. Nou hebben we normaal niet zo heel veel aandacht voor het dubbeltoernooi... op zo'n Grand Slam toernooi. Maar het is toch wel een prestatie van formaat? Ja, het is absoluut een prestatie van formaat. En tuurlijk, het enkel staat boven de dubbel. Ze waren zelfs snel in het enkelspel uitgeschakeld. Zijn een gelegenheidsdubbel een beetje. Spelen we wel eens samen bij de Davis Cup. Maar dit is toch heel bijzonder hoor. Wonnen van Lopez Granollers. Echt ervaren dubbelaars. Waren ook als derde geplaatst. Het is tien jaar geleden. Paul Haarhuis eh, met Kavelnikov nog een dubbel. En bij Haarhuis denken we natuurlijk aan Elting. Die wonnen zes Grand Slams, 44 finales wonnen ze. Maar goed, het neemt niet weg dat het toch bijzonder is. Grote prestatie voor deze jongens. En het hopelijk pept het ze ook een beetje op. Geeft het een nieuwe impuls ook aan hun enkelspelcarrière. Ze moeten tegen de geboerders Brian. Die hebben al twaalf dubbelspeltitels op zak, Grand Slam oh titels. Kortom, ze zijn geen favorieten in de finale. neemt niet weg dat het een prachtige prestatie is. Goed. Inderdaad, Dan zijn we helemaal met jou eens. En meer leest u erover trouwens op onze website nws.nl over die overwinning van Hazen en Zijsling. Even naar een nieuwtje van NuSport, het nieuwste magazine... Ja. onthult dat Rudy Kemna, ploegleider van Argo Shimano... Eh, EPO heeft gebruikt, dat vertelt hij zelf... Was je daarover verrast? Nou ja, het is de zoveelste in de rij, zou je kunnen zeggen. Uh, Andermaal word je wel weer een beetje verrast door ook de systematiek. Johan Capio, zijn toenmalige ploegleider, had het volgens hem geïntroduceerd. Dokter Jansen, daar kon je het allemaal op recept bij krijgen. Die willen allebei niet reageren, overigens. Hij zegt dat het kortstonden gebruikt hebben. Maar hier zit hem natuurlijk ook wel vooral in het feit dat hij nu ploegleider is bij Argos Shimano. Ook na deze bekentenis blijft die ploeg volledig achter hem staan. Een ploeg die zegt dat uh, schone sport belangrijker is dan het winnen. Van wedstrijden, dat ze echt zich daar heel hard voor inzetten. En vinden dat juist deze bekentenis daartoe bijdraagt. En dat is ook een manier hoe je er prima naar kan kijken hoor. Ik heb daar ook niet zo'n oordeel over. Maar in dat opzicht is het wel opmerkelijk. Bekentenis volledig actief in de wielersport. En uitgerekend bij een ploeg die zich heel hard verzet tegen wat er allemaal gebeurt. Nou ja, als het allemaal klopt, want dat moet je al bij doping. Thomas altijd een klein beetje met een korreltje zout nemen. Maar deze Rudy Kemna ben ik wel geneigd te geloven hoor. Dus die krijgt het voordeel van de twijfel voorbij. Maar zou dat nog gevolgen voor hem kunnen hebben, denk je? Want je zegt al. Oh, nou, hij zit nog in de sport? Ja, hij zit in de sport. Maar de ploegleiding zelf heeft gezegd, eh, Argo Shimano... van ja, we zijn hiervan op de hoogte en we steunen hem volledig. Want juist doordat hij met die bekend is gekomen... Ja, hij zegt ook dat hij het kortstondig... kan hij juist meehelpen. Hè. Stropers worden de beste boswachters. Zeiden dus ze vroeger <laughs> altijd al bij ons thuis. Dus ja. de, in dat kader kun je er op die manier naar kijken. En, eh, en ja, als, als hij volledig wat dat betreft eh, tot inkeer is gekomen... en dat zegt hij, dan kan hij wat mij betreft daar ook prima blijven werken. Goed. Dan nog even, Tom, naar gisteravond. Bekertoernooi in Engeland. Chelsea-speler ja. Eden Hazard schopt tijdens de wedstrijd ja. de ballenjongen. We zien de beelden de hele ochtend al. Die ballenjongen is een beetje vervelend, traineert, ligt op een ja. gegeven moment op die bal en Hazard Schopt hem dan nou gewoon. Ja, uit de, de schoolprofessionale. iets voor nee. Hazard te zeggen. Nou ja, die ballenjongen is een beetje irritant als je kijkt. En je staat 0-0. Maar dit is nooit goed te praten. Geeft die jongen echt een schop. Die zich overigens ook als een volledige proef daarna gedraagt. Want hij laat zich geblesseerd van het veld ja. eh, verwijderen. Neem ja, Neemt niet weg. Nooit de ballenjongen schoppen. Rode kaart. Gewoon je fatsoenlijk gedragen. Heel terecht van de scheidsrechter eh, eh, ophouden. Zoveelste incident moeten we absoluut niet willen. Deze Hazard. we ja, gelijk Tom. Dankjewel. Dankjewel. Met de doi in aantocht, of is het toch echt nu of nooit hoor? Want eindelijk is het ijs dik genoeg. En dus zijn er vandaag heel wat toertochten. Verslaggever Meinel Remmers is in Wannenperveen. U hoort hem zo dadelijk. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg. Kees kwaks. We zijn al die mensen vast te gaan schaatsen vandaag. Want op de weg is het echt niet druk vandaag. Hm. Prima verhaal. 60 kilometer file voor donderdagochtend. Kom allemaal laat op gang. Wel wat ongelukken nu. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij EMNes 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheid op de A6-Emblood-Ledistad bij de Ketelbrug 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A27-Utrecht-Gorkum. levert 4 kilometer file op bij Lunettum. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het noorden van Griekenland hebben inwoners het gebruik van stookolie voor verwarming in de ban gedaan. Door accijnsverhoging is de prijs van stookolie met zo'n 40% omhoog gegaan. En door de crisis kunnen de meeste mensen dat niet meer betalen. Winters in het noorden duren lang, zo'n zeven maanden, en zijn soms erg streng. Connie Kees, onze correspondent, bezocht het dorp Arnissa in het noordwesten van Griekenland. Bijna elk huis in Arnissa heeft nu stapels hout liggen, meters lang, hier ook onder een afdakje. Het huis van uh, Alexandros en Manny. Want dat is wat ze gebruiken om hun huizen te verwarmen hier in het dorp. Omdat stookolie veel te duur is geworden. Hier in de kelder staat nog steeds uh, de boiler voor uh, stookolie. Maar die staat hier uh, ongebruikt. En daarnaast uh, is een kachel neergezet... ...waar nu hout wordt gestookt. Nee, en in het magazijn heb ik kselen, niet petrelen. En in het huis en in het magazijn. Alexandros heeft een café, bar in het dorp hier. En ook hier stookt hij uh, met hout. Perse, voor petrelen, die het meer hoogte in de tijd... ...deze was over de het is niet meer te betalen. Het hout is uh, drie keer zo goedkoop als uh, stookolie. En dat geldt voor de meeste mensen hier in het dorp. Zo'n beetje 90, 95 van het dorp gebruikt nu hout. En omdat de prijs voor stookolie duurder is geworden, is ook de benzine duurder. Er zijn bepaalde producten duurder geworden, zoals melk. En dan moeten we nog extra belastingen betalen. Dat wordt allemaal duurder en maakt ons leven er niet gemakkelijker op. Heb je hebt hier zeven maanden winter. Hier was het vorige winter min 17, wekenlang. In Florina, dat is een uurtje verderop, min 27. Maar... Het lijkt erop alsof ze nu geluk hebben met de winter. Het mag dan niet heel streng vriezen, maar in de middelbare school van Arnissa is het koud. We zitten met onze jas aan in de klas, zegt Stavros, een van de leerlingen. Van 8 tot 10 is de verwarming aan, maar dan gaat die uit. Onze ouders en de lokale vereniging hebben de stookolie betaald die we nu hebben. De overheid gaat wel weer betalen, hoorde ik. Maar wanneer? Dat wordt hij. Zes kilometer buiten het dorp is de houtzagerij van Cosmas. Een stevige jonge vent in uh, camouflagekleding die hier druk uh, hout aan het uh, snijden is. Hier op het uh, terrein ligt uh, heel veel hout. Dat is voornamelijk beukenhout en eikenhout. Dit bedoelt heel nee. Met het ja. Vorig jaar heeft hij 600 ton hout verkocht en nu wordt het waarschijnlijk 1000 ton wat hij uh, gaat verkopen. Ja, hij zegt soms is het niet genoeg voor dit gebied en heb ik meer nodig. Maar ja hij kan natuurlijk nu niet meer kappen, want dat gebeurt in de lente en de zomer. En ik heb ook gehoord dat uh, er hout uit... Bulgarije komt. Ik zie Bulgarije, Albanië, Veren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die geen geld hebben ook zelf gaan kappen, wat eigenlijk niet is toegestaan. Echt? Ja, dan ben ik gewoon de staat in elkaar. De boswachter heeft wel mensen te pakken gekregen die illegaal hout aan het kap kappen waren hier op de berg. kan Als je illegaal kapt hier en je wordt gepakt, dan moet je voor het gerecht komen en dan krijg je in ieder geval een flinke boete. Voor Grieken, in het noorden van het land wordt het ook te duur om warm te blijven in de winter. Het is uh, twaalf minuten voor acht. We gaan het hebben over uh, SNS. Want de druk op en rond de bank en verzekeraar SNS-real is groot. Vastgoedproblemen houden aan. Het wordt eigenlijk alleen maar slechter. Aandelenkoers gaat op elk gerucht verhaal of claim onderuit. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank werken met de SNS hard aan een oplossing om de bank op de been te houden. Maar nou ja, welke oplossing er ook uitrolt, dat kost geld. De vraag is wie gaat meebetalen. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt in het FD vanochtend partijen om de rekening niet neer te leggen bij de obligatiehouders over praten met uh, economie-redacteur André Meijnenmaar. André, uh, wat is het verschil even allereerst... tussen aandeelhouders en obligatiehouders? Nou ja, aandeelhouders zijn de mensen die een aandeel kopen van een bedrijf... in dit geval bijvoorbeeld van SNS Reaal, op de beurs. Uh, en die... Koers van het aandeel is dus bepaald voor het rendement dat je met zo'n aandeel verdient. Uh, gaat het met het bedrijf goed, dan gaat de koers omhoog en verdien je meer. Of is het uh, belang meer waard, dan uh, andersom. Obligaties, dat zijn een soort schuldbewijzen ook. Je leent geld in dit geval aan een bank. Die krijgt er een vergoeding voor, een rentevergoeding. En voor de rest doe je er niet zo gek veel mee. Het is eigenlijk een soort stilliggende be belegging kapitaal verschaffen die je bent aan een bank. En dus ook niet zozeer afhankelijk van of het goed gaat of minder goed gaat. Met de bank je hebt afgesproken, ik leen jou bijvoorbeeld 100.000 euro... en je vergoedt mij daar een aantal procenten over. En dus zijn niet alleen bedrijven, maar ook banken hebben dat soort obligatiehouders. Oké, okay. en, en waar is Fitch dan bang voor? Nou, Vits is bang voor dat als je het gaat hebben over de redding van SNS... en er moet dus geld op tafel komen, en wie gaat er mee betalen? Aandeelhouders hebben natuurlijk al heel veel betaald, om zo te zeggen. Het aandeel kostte bijvoorbeeld gisteren nog maar 77 cent. ging voor 17 euro naar de beurs. Dus aandeelhouders die in het verleden aandeel hebben gekocht... hebben al heel veel uh, moeten incasseren, moet incasseren ja. en dus meebetaald aan het probleem. Uh, blijven over natuurlijk andere partijen... die uh, mogelijkerwijs aan de wieg zullen staan van zo'n reddingsplan. En dan wordt ook gekeken bijvoorbeeld naar obligatiehouders. En wordt gezegd, nou ja, als we allemaal moeten bloeden... voor deze bank om het overeind houden... moeten we allemaal ietsjes van onze winst, ietsjes van onze investeringen inleveren. Afstempel heet dat. En zullen misschien ook obligatiehouders iets moeten inleveren? Nou, zegt Fitch, als dat nou het geval is... tot nu toe bleven die bij al die bankoperaties in het verleden... in Europa, in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten, buiten schot. Als die obligatiehouders nu ook gaan meebetalen... Gewoon die stille mensen die met een schuldpapiertje in hun hand zitten... en daar keurig rente over vangen, euh, dan is het een beetje het hek van de dam. Want dat betekent dat obligatiehouders voortaan... Euh wel risicodragend kapitaal eh, leveren oh ja. aan een bank. Ja. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook bij de aanschaf van dat soort... of de uitgifte van dat soort schuldbewijzen een, een risicoopslag komt. Dat betekent dat die schuldpapieren duurder worden, minder aantrekkelijk worden... dat banken meer moeten gaan investeren om geld binnen te halen. En dat zal per saldo, heeft Fitch Kietje, op de achterkant van een bierveeltje uitgerekend... voor Europese banken wel eens een keer een rekening kunnen opleveren... van zo'n zo 300 miljard euro. Ja, dat is, is niet verstandig lijkt. Dus zoiets kleins zou een enorm sneeuwbaleffect kunnen hebben? Is, is het, het vermoeden, ja. Nu, nu is het misschien ook in een onderdeel van het spel... Zeg maar, in, in, het, uh, in het redden en het duwen en trekken aan uh, SNS reaal uh, richting een oplossing. Uh, dus ja, of, of het dit gaat worden, of dit een schot voor de boeg is... van doet het vooral nog niet. Maar uiteindelijk, ja, de, de overheid is natuurlijk druk bezig met de redding van de bank. En probeert natuurlijk aan alle kanten uh, om iedereen mee te laten betalen... aan die rekening, om te voorkomen dat uiteindelijk partijen allemaal zeggen... we doen het niet, we willen niet, we kunnen niet. En dat de rekening dus ligt bij de staat... Komt dat uiteindelijk zover, denk je? Want... Onduidelijk nog. Ja, de interventiewet die, die er is, die is uh, sinds kort in het leven geroepen... waarmee uh, banken moeten worden gered om te voorkomen dat je scenario's krijgt... als uh, DSB en andere. Uh, die interventiewet die geeft wel hoot, uh, verlopende bevoegdheden... aan het ministerie van Financiën, aan de toezichthouder Nederlandse Bank... om maatregelen te nemen die misschien vroeger niet gewend uh, waren om te nemen... en nu nee. wel genomen kunnen worden. Nee. Maar of het zover komt, ja, men, men tast alles af en zoekt natuurlijk de minst schadelijke oplossing... Ja. De beste oplossing voor de bank, de minst schadelijke oplossing voor de partijen. Goed. André Meijnerma, onze economie-redacteur. Met het laatste nieuws over SNS. Dank je wel, André. Oh, we nemen naar Marno Remmers, want de voorzitter van de Wannepervener IJsclub... is bang dat het wel heel erg druk wordt op die toertocht door alle media-aandacht. En dan ben jij er ook nog, Marno. Ja, hoorde ik André Meijnerma nou net afstempelen zeggen? Dat doen ze ja. in de Wannepervener ook, hoor. De stempelposten worden uitgezet. Ja, ze staan er al. Ja. Ja, nee, er het, het, het was nog even een lichte paniek in het, de kleine keet van de ijsclub, want de stroom viel net uit. En dus werd het zenuwcentrum net een houten keet vol met mannen, uh, achter beslagen ramen in de duisternis. De voorzitter Jans dook met zijn hoofd de elektriciteitskast in en toen vloepte het licht weer aan. En toen, toen was het tijd voor de briefing. de dames, wat is, uh, wie moet doen? Wie wat moet doen? We hebben voor de verkeersregelaars bij de Haagjesbrug Armian Holteman, Klaas Bijker en Jan-Pieter uh, die komt later. Degene die belangrijk bij hem overal, die ja, moet hem hier ze in krijgen bijhouden. allemaal een badge en een kaart een moet je en een plastic zak de en inderdaad een keycord Je moet bereiken. Kijk, daar gaat het allemaal om. Want er zijn verschillende posten langs het parcours. Want mocht er iets gebeuren, dan moeten de hulpdiensten gewaarschuwd worden. En één voor één rijden er ook nu al vrijwilligers weg om naar die verschillende plekken te gaan. Langs het 25 kilometer lange parcours. Waar om half negen de eerste schaatsers hier kunnen inschrijven. Om daarna die tocht, die vijf tocht, te gaan maken. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. In ochtendkranten wordt uitgebreid nagepraat over de Europa-speech van de Britse premier Cameron. Volgens de Telegraaf is premier Mark Rutte geschrokken van de speech. Hij vindt het slecht voor Europa als Groot-Brittannië uit de EU zou stappen. Volgens de Volkrant zegt Cameron met het aangekondigde referendum... de andere EU-landen het mes op de keel. Maar hoe het ook zal lopen, lezen we een commentaar van Trouw... de Britten zullen altijd onze buren blijven en ook onze vrienden en bevrijders. Zelfs als ze hun verstand verliezen. Belangrijke plannen voor nieuwe Nederlandse wegen zijn van tafel. Dat bevestigen bronnen aan het Algemeen Dagblad. Tientallen snelweg en ook spoorprojecten worden vertraagd of geschrapt. Lezen we in de krant. Kerstminister Schultz hoopt zo 6,4 miljard euro te bezuinigen. Vooral Utrecht wordt getroffen door bezuinigingsoperatie. Verbreding van de A27 wordt bijvoorbeeld uitgesteld. Dan even naar de website van de BBC. Want Noord-Korea zou van plan zijn een derde atoomproef te doen. Het staat op de site. Ook zullen volgens het hoofd van het leger... meer lange afstandsraketten richting aardsvijand het, de Verenigde Staten worden geschoten. Het staatspersbureau van Noord-Korea heeft de militaire plannen verspreid. Wanneer de proeven gehouden worden, dat is niet bekendgemaakt. Nou, het was, uh, als minister was hij NAVO-topman. NAVO uh, en nu bekleedt ja, op de Hoopscheff al een tijdje... de prestigieuze Kooimans-leerstoel op uh, de campus Den Haag... van de Universiteit Leiden. Nou, sinds hij die nieuwe baan heeft reist de CDA geregeld met de trein. En juist dat treinreizen, uh, dat is uh, reden voor de Telegraaf... om de CDA op de voorpagina te laten klagen over de vira perikelen we lezen dat de Hoop Scheffer in Brussel onlangs bijna aan het perron is vastgevroren <tie> toen de trein uitviel. Zit zien vertrekt hij twee uur eerder als hij van Den Haag naar Brussel moet. Onthoud goed wat u zojuist heeft gehoord, want deze muziek van de Nederlandse componist Cornelis de Bond... Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat u dit hoort. Vanavond pleegt de componist namelijk artistieke zelfmoord, schrijft de Volkskrant. In het muziekgebouw in het Eikeling vanavond nog één keer, keer zijn muziek in het openbaar. En daarna komt er een verbod op het uitvoeren van zijn werk. En zo protesteert de componist dan tegen het in zijn ogen rampzalige kunstbeleid van de afgelopen jaren. Nou, Volkskant presenteert ook nog wetenschappelijk onderzoek... naar het eten voor televisie, u kent het wel. Onderuitgezakt voor de buis hangen met een bord op je schoot... dan gedachteloos blijven dooreten. En dan onbewust toch veel meer binnenwerken dan nodig is. Voedseldeskundigen presenteren in de krant... de oplossing voor dat probleem, eten met kinderbestek. <laughs> Als we ook. kleine hapjes eten, dan eten we namelijk veel minder. Nou, oh, ja, ja. De er langer van genieten, natuurlijk zo.